Like a bust of wind You push me mad, every once in a while like a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 Shawty don't even know she can get in it but alone Told me she's not a pro. it's okay, it's under control Show me Soprano, cause girl you can handle Baby with stars, so you come up in park clothes Girl I'm new, suing my got Bugatti the same nose Show me your perfect pitch, you got it my banjo Talented with your lips like you blew out a candle So I'm It. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shout out let that whistle blow, oh, oh, oh, yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my?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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Faber is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag laat.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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt ze, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien als we het hebben. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, adieu, het ga je goed.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 Ze me hart vol het al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik horen zie.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 Met het prachtigste verhaal, oh God, wat is lief? gisteren? Wie heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met allerliefst uit Londen. Us to grow.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 you again you are my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 A single